De NS en de Belgische spoorwegen NMBS laten zeker tot maandagavond geen FIRA-treinen rijden. In België is een stuk bumper van een FIRA-trein naast de rails gevonden. De Belgische toezichthouder heeft daarop een verbod afgekondigd. Dat wordt pas opgeheven als vaststaat dat de FIRA-treinen betrouwbaar zijn. De NS sluit zich aan bij de maatregel. Sinds de vira eind vorige maand rijdt tussen Amsterdam en Brussel zijn er problemen. Rond het treinstation Utrecht Centraal is een korte storing geweest. Rond kwart voor vier ontstond een technisch probleem waardoor korte tijd geen treinen konden rijden. Het probleem is volgens de NS inmiddels verholpen, maar reizigers van en naar Utrecht moeten nog wel rekening houden met vertragingen en uitval van treinen. Aanvankelijk meldde de NS dat de stremming tot het eind van de avondspit zou duren.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 Dit zijn de files van drie kilometer of langer in de Randstad. A1 Amsterdam Amersfoort. Tussen Diemen en Muiden. Drie kilometer door een ongeluk. De linkerrijstok is dicht. Ook een ongeluk op de A4 Den Haag Amsterdam. Tussen Leidsendam en Hoogmade. Zeven kilometer. Maar aan de voorkant van de file zijn alle rijstroken weer open. A9 richting Alkmaar. Tussen Castricum en het knooppunt Kooimeer. Zeven kilometer ook door een ongeluk. De spitstrook aan de rechterkant van de weg is nog dicht. En de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam. Daar staat bij Harningsveld Giesendam drie kilometer. Ook drie kilometer op de A20 naar Gouda. ...op het knopen plein en A27 naar Breda voor de brug bij Gorkum. A28 vanuit Utrecht naar Zwolle, daar staat tussen Soesterberg en Leusden, 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Coldplay. De oude Rock Rockprint, om het zo maar te zeggen, hè, Toby. Jij ja, had iets met uitgrootjes, hè? Hoorde ik vorige zeggen? Wat had ik? Iets met, ja, slechts tegen uitgrootjes van nummers. Nou, bij sommigen, ja. Bij die uh, passenger, bijvoorbeeld. Ja, dat duurt te lang voor, voor jou, hè? Ja, en dat het is een beetje je saai. Eigenlijk. Het is een beetje, nee, het is een beetje door uh, Door wat? Door te gaan praten. Ja, maar dat hoort gewoon bij het nummer. Ja, maar dat vind ik. Ja, vind ik een beetje overdreven vind Dat vind ook... jij overdreven? Ja Waarom vind jij dat overdreven? Gewoon, vind ik gewoon Dat vind je gewoon? Ja Wat vind je van een sneeuw? Dat, dat willen mensen nou weten Wat vindt Toby nou van sneeuw? Ik vind het leuk voor uh, drie minuten Ja En dan niet meer Ik heb een idee Nou? Als we nou afspreken dat we morgenmiddag rond een uur of twaalf Met z'n allen, alle Nederlanders, zeventien meer mensen naar buiten gaan En dan gaan we allemaal hete dingen eten van tevoren En dan gaan we met z'n allen blazen kijken of dat dan weg gaat ja. Is dit een goed idee? Ik denk dat iedereen het nu gaat doen ja, ik, Je weet het niet nou, ik Misschien weet het Dan wel. heb je al die sneeuw niet meer Blijft het koud maar dan is het niet zo glad Ja, nee dat denk ik ook je een ongeluk gehad? Misschien? Jij wilde toch de politiek in? Uh. Ik zou het zeker doen Want? dit zijn nou, geniale ideeën ja. Ja. ja, die dingen waar jij mee komt Dat heeft Nederland nodig maar ben, je nog, ben je nog gevallen door de sneeuw? Of? Nee. nee, ik ben heel goed met fietsen met sneeuw Ja, ik ook Ik ben er echt heel goed in ik slip dan wel, alleen dan corrigeer ik. En oh, uh, ja. kijk of er een jury staat die me dan punten geeft. Maar <laughs> dat is nooit zo. Over fietsen gesproken. Lance Armstrong heeft gisteren gesproken. En uh, wij spreken daar vandaag Frits Barend weer over. En Lance Armstrong die reageert dan weer vanavond in Amerika. Dus dus, dus dat? Hij gaat vanavond reageren, Lance Armstrong. Nee, Lance Armstrong, het, het interview is twee delen. Ja? Voor wie het niet weet. Oh. Gisteren nacht om drie uur, dus een tijdje terug, heeft lens Armstrong uh, op TLC... In Nederland uh, zijn een verhaal gedaan, een deel daarvan in ieder geval. En vanavond is dus het tweede deel, vannacht. En uh, daarin is het meer het sponsor gerelateerd en hoe het is gegaan nadat hij is betrapt. Aha. En gisteren was dat hij, het, uh, ja, dat hij het bevestigde dat hij uh, doping had gebruikt. Oké. Okay. En uh, wat er allemaal mee speelt en wat er allemaal nu gebeurt in de wielerwereld, wiel -wiel uh, ja, dat gaat Frits Baan ons vertellen. En we hebben natuurlijk straks om uh, ongeveer 20 minuutjes, kwartiertje, hebben Bas van Veenendaal. Van Eredivision live, hij gaat ons alles... Maar dan echt alles vertellen over de klassieker... En over de tweede seizoen zelf. Maar ja... In de tussentijd ga ik niet alleen maar praten met Toby... Maar gaan we gewoon naar muziek luisteren. nu niet zeg. Het zal uitzending worden voor die mensen als wij alleen maar gaan praten. Dan worden ze gek. Dan worden ze echt gek. Maar één ding is, kunnen we wel zeggen Toby? Dat, dat er geen bruggetjes gemaakt gaan worden... Wij zijn gewoon de, de jonge dat generatie. Geen, dat er geen bruggetjes gaan <laughs> worden gemaakt. Young Ones van Direct... Like the sunrise, I got my back to the grass. I'm one with the shadows in the hollow. Young Ones Direct. De Haagse rockband van Welweer. Die nog steeds bestaat natuurlijk. Een andere Haagse ho rockband hoor je zo. Dat is uh, Kane namelijk. Maar eerst Robbie Williams. Met zijn nieuwe hit Different. Hier op en Het weekend in met Toby en Karim.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 You're supposed to make this better, better, better No self-control, no reason why And if I don't change, then we both die. This is it for you and I Het is anders van Robbie Williams, different. En Toby, jij bent wel een groot fan van deze man, hè? Ja, in ik een... vind hem wel iemand die zeg maar niet ja. um, in rages meegaat en gewoon dus zijn eigenlijk... eigen, eigen dingen doet. Heb je misschien dan ook um, wat is het, afgelopen zaterdag naar de tv-kantine gekeken? Ja, ik heb het even teruggezien. En? Ik vond het wel grappig, ik vond het heel goed dan. Ik, ik zo zou het dat... niet kunnen. Ik ook niet. Zo goed iemand imiteren. Hij leek ook gewoon verschrikkelijk erg. Ja, maar dat ook gaat meestal altijd naar ja ook echt een supergelekeel. Ook wel net in Nederlandse relatieve taal te blijven. Toby. Ja. Wat vind je van dit, dit dilemma? Op mijn school in Holland. Iedereen wel bekend waarschijnlijk uit het nieuws. En dan ook bij die opleiding waar u van denkt van ja, nee, dat zal die opleiding wel zijn. Inderdaad, Media Entertainment Management. Um, daar heb je toetsen. Ja. En wij worden geacht om al onze verslagen in perfect Nederlands in te leveren. Er ja. mogen maximaal drie fouten zitten, ja. in toetsen van in Holland zelf zitten, ik weet niet hoeveel fouten qua taal en spelling en woorden dit tot aderen. Ja, tegen al. maar goed. Maar het blijft doorgaan. Ja. Ik heb een zware destructie je heb. Je hebt moeite met dat er spelfouten zitten in de toetsen die je krijgt. Ja, dat leid je af. Uh, nou dan moet je ten eerste niet voor in Holland kiezen. Maar goed, daarvoor is het <laughs> nu een beetje te laat. Daarvoor is het te laat, uh, wat ik zou doen is, ik heb geen idee. ik zou het gewoon verbeteren, ik zou het doorstrepen en dan zou ik zeg maar daar puntjes achter zetten en dan zou ik er erboven zetten, zou ik een drie fout en dan zou ik een berekeningetje bij bijzetten en dan een, een, dat daar een cijfer uitkomt en dat, dat lever je dan in. Dat zou ja. ook een drie hebben. Dat, dat is wel goed dat idee. Dat kan je ja, toch doen? Ja, dat is wel een goed idee. Dan gaan we daar even iets over nadenken en, eentje, en uh, mezelf helpen de kok stoven, Do Toby. Ja. Jij kent het woord doping Kende jij niet tot uh, ongeveer wat het zal zijn? Uh, doping 25 minuten geleden was er nog een woord waarvan jij nooit had gehoord. Nee. En nu? En nu weet ik het wel. Nou, mooi. Leuk dat je het hebt omarmd dan. Nou, wat een toeval. Omarmen. Van Bluff. Heel wel eens Zometeen was van Penham Daal. je gaat, heeft met afstand niets te maken.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 met de wind. Omarm van Bluff En dan word je net gebeld op je mobiele telefoon door Piet Poulesma Die zegt dat hij om kwart over zes graag in de uitzending even iets wil schrijven Dat kan, toch Toby? Dat hij kan. belde ons dat hij graag iets wilde zeggen Ik heb letterlijk een gemiste oproep van Piet Poulesma En hij wilde echt zo graag aan zandwoord iets vertellen Ja, maar dat hoor je straks om kwart over zes Na dit nummer meteen Bas van Venendaal over de Twee zijn in de Eredivisie. Het het nieuwe nummer van Brudermars, When I Was Your Man. Same bed, but it feels just a little bit bigger now. Our song on the radio, but it don't sound the same. When our friends talk about you, all it does is just tell me down. Cause my heart breaks a little when I hear your name.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 Get to clean up the mess I made, oh. And it haunts me every time I close my eyes. It all just sounds like ooh. Mm, too young, too dumb to realize that I should have bought you flowers and held your hand. Should've gave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 I remember how much you loved to dance. Do all the things I should have done When I was your man Do all the things I should have done When I was your man When I was your man Van de enige echte Bruno Mars En de andere enige echte Hang ik ook al aan de telefoon Dat is namelijk Bas van Veenendaal Goedemiddag ja. Goedemiddag. Goedemiddag. Je bent de enige echte Bas. Je hoort het? Ja, ik hoor het. Uh, Presentator sprak. van uh, 90 Minutes onder andere op Eredivisie Live. En uh, ja, bekend van uh, bijna heel veel Dat is heel veel, echt best wel veel wedstrijdverslagen. Ja, en het gaat weer lekker beginnen. Gelukkig wel. Sterker nog, ik, ik ben al in het PSV-stadion. Snak, snak je daar nou echt naar, naar zo uh, na zo'n winterstop? Ja, ja, ja, ja, dan is het toch wel weer heel erg lekker als het gaat beginnen. Op een gegeven moment moet ik altijd eerlijk bekennen dat het heel erg lekker is als het winterstop wordt. Ja, dat vind ik ook altijd. Dat je even wat tijd hebt voor andere dingen, maar dan nou, nou is het ook wel weer lekker om te beginnen. Hoe met ja. alle clubs, hè? Dat... Uh... Het wordt natuurlijk ja. raar spannend met die vijf clubs die zo enorm dicht bij elkaar zitten. Ik ben heel benieuwd. Was het nou nog een, een kwestie van uh, goed geluk dat de wedstrijden misschien wel uitgesteld worden of gecanceld in de e in de e zelf? Met ja, al die sneeuw? Je, je bedoelt vanwege het weer? Ja, ja. Ja, weet je, ik heb vorig jaar uh, heb ik met min team in verschillende stadions gestaan. <lacht> dus sinds vorig jaar weet ik wel dat no matter what, uh, voetbal wordt er gespeeld. Dat heeft twee kanten, hè, want voetbal mm -hmm. is, ja. Die spelen ook even met 20 graden, voor de mensen ja. in het stadion. Die zit ook even met 20 graden in het stadion. Maar ja, als je dan thuis op de bank zit en je bent even lekker in de kou geweest... je kan dan thuis een potje voetbal kijken, dat is ook wel heel erg leuk. Dus ja, dat heeft twee kanten. Ik kan me van beide kanten wel wat voorstellen, ja. Jij ja, ja, bent dan nu al in het Philips stadion, waar uh, vanavond PSV het opneemt tegen Pek Zwolle. Ja, ja. Uh, ja, dat moet een overwinning worden voor PSV, denk ik? Ja, normaal gesproken wel. Alleen Pek uh, is wel zo'n ploegje. Een listig ploeg hier kun je dat noemen. Die, die, die, die, die aardig, die maken het veel ploeg uh, heel erg moeilijk. In het gevolg had PSV ook heel erg moeilijk, wonnen zijn uiteindelijk wel, maar tien minuten over tijd zijn we daar nog gewijd. Ja, het ja, dat, dat, dat, dat, is geen walk over, al mag je op PSV naar eigen huis natuurlijk gewoon verwachten dat die uh, met een avond onder de verschil gaan winnen. Maar als dat ook lukt, uh, dat, uh, dat wachten we dan weer af, Er is ook veel gedoe rondom PSV en AZ, namelijk uh, rondom Maher. Ja. Ja, hoe zit ja. dat nu op dit moment precies? Nou nee, ja, van beide kanten komen er andere verhalen. Bij AZ zeggen ze... ...vraag maar eens of er daadwerkelijk een schriftelijk bot is gedaan. Nou ja, dat moet dan weer officieel allemaal op papier. En dat mag niet over de telefoon. En nou ja, goed. Veel gedoe. In ieder geval, er wordt onderhandeld. Uh, uh, ja, en het is het spel. Het bekende spel. De vraag is, gaan ze eruit komen of gaan ze er niet uitkomen? En dat moet dan blijken voor 31 januari. Maar PSV wil heel graag maar her. Hebben ook gezegd, of maar her. Of gewoon helemaal niemand. Mm -hmm. um, dus uh, ja... Ook dat is afwachten. Maar hoe gaat het nou met PSV? Want Narsen is natuurlijk ook geblesseerd. Toyfan is nog niet terug. Nee, nee. Dus dat zal betekenen dat Lens uh, weer opschrijft naar rechts. Die ja. hebben ze dan. En dan hebben ze in de kasten de punt van de haak. al bijna. Maar hebben ze nog tien. Uh, oh, ja, PSV heeft gewoon een hele goede selectie. Hebben ze die hier markten nog bijgekregen? Want er een hele aardige voetballerschapen. We ja. zijn meer. Op dit moment nog als stand-in voor Strootman van Bommel. mocht hij weggaan, dan, dan is hij de vervanger. Ja. Dus, uh, nou ja, ze zijn nog met Bruma bezig. Hè? Bruma van HSV. En die kans is groot, denk jij, dat die komt of niet? Het schijnt dat Bruma graag wil. Alleen uh, Haaspaus sput het, het nog wat tegen. Uh, nou ja, de vraag is van als die uh, komt, ja, dan wil die natuurlijk gaan spelen. Uh, en, en Zeker met het oog op het jeugddenken. Ah, zeker omdat hij bij Haaspaus niet mm -hmm. wekelijks speelt. Dan is ja. weer de vraag, maar voor wie? Hè? Dat, uh, als dan zal Marcello ernaast zitten. Dan gaat dan Zanka er weer een uh, Naast ja. op gaan ze hem als rechtsbek gebruiken. Maar goed, eerst maar eens kijken of die komt. Inderdaad. En dan is het natuurlijk ook meteen al een knaller deze week, hè? Ajax-Feyenoord. Ja, ik weet, uh, jij doelt natuurlijk op Willem II ADO, ja, dat is ook echt een wedstrijd waar ik enorm naar kijk. Spannend hoor. Maar ook de ja, commerciële nee, belangen Ajax, natuurlijk bij zo'n wedstrijd als ado uh, ja, was het, ja, ja, ja, ja, ja, nee, ook een hele leuke wedstrijd hoor, want uh, ook dat gaat uh, om heel veel. Maar ja, laten we eerlijk zijn, waar iedereen naar uitkijkt, dit weekend is natuurlijk Ajax tegen, tegen Feyenoord, uh, in hoeverre... Dan Feyenoord, dan echt wat taart in Amsterdam uh, mm -hmm. doen tegen, tegen Ajax. Ik ben, uh, ben heel benieuwd. Ik was vanmorgen nog uh, bij Feyenoord om een, uh, een interview te maken met, uh, met Joris Matthijs. Ja, ja. Daar, het vertrouwen is groot, alleen ja, ze vragen zich wel af van, ja, hoe goed zijn wij nou. Hè? Want in de topduels hebben ze het laten afweten. Daarna hebben ze tegen alle kleintjes alle punten uh, gepakt. Mm -hmm. En nu krijgen ze geloof ik in 9 of 10 dagen tijd te uh, uh, beginnen Ajax uit en dan uh, Twente thuis. Uh, PSV voor de beker, dus het, uh, het wordt een hele interessante uh, nou ja, goede week, zeg maar, voor, ja. uh, voor Feyenoord. En dan bij Ajax uh, is Babel terug, maar Schichtersson nog steeds niet? Nee, nee, maar dat is ook wel logisch. Hè. Die is er een half jaar uit geweest, dus ja. die kun je niet zo snel weer bij de selectie halen. Die zal eerst een minuut hebben uh, moeten maken. En bovendien, als je er zo lang uit geweest bent en zo blessuregevoelig bent als deze jongen, ja, dan neem je ook geen risico, dan wil je het heel rustig opbouwen. Want ja, die man is van glas. En dan uh, over Babel gesproken, er was nog een uh, gerucht dat hij naar Queens Park Rangers geloof ik zou gaan of naar Swansea een van de twee. En ja. hij heeft dat ge ja, gewoon geweigerd. Dat is ook wel logisch ja. toch? Ja, ja, hij heeft gezegd ik wil gewoon eens een, een jaartje lekker voetballen bij Ajax investeren in mijn uh, carrière. Dat valt natuurlijk alleen met de prijs. En hij begon ook echt heel erg goed. Ja. Uh, hij, al in de spits of links buiten liet echt wel zien een meerwaarde te zijn voor Ajax. Alleen ja, pech. Hè, dat zie je ook vaak. Jongens die dan een tijd niet hebben gespeeld gaan weer spelen. Dan, ja, dan is het toch een soort van overbelasting. En wat je lichaam niet meer zo gewend is. En dan raak je gebaseerd. Sluit jij je, sluit je, sluit je uit dat, uh, dat Babel uh, bij Aries blijft na het seizoen? Uh, ja, dat zou mij. Laat ik het zo zeggen. Je moet niet uitsluiten. Maar het zou me wel heel ernstig verbazen. Want ja, weet je, uh, um, hij, is natuurlijk, hij is 5, 26 geloof ik. En in het buitenland kan je gewoon een veelvoud verdienen. En, mm -hmm. en die voetballers uh, denken daar ook aan. Een gek seizoen gelijk. Als je hè, het in een paar jaar kan verdienen, uh, dan moet je het ook doen. En dan, ik denk dat hij echt een jaar wil investeren. En dan weer ergens in de, een aansprekende competitie hopen op een, uh, een mooi contract. Tony, jouw hele tijd eerst de te stellen. stellen. Wat, wat denk jij dat uh, klassieker wordt? Wie wint er? Wie de wint? Ja. Nou ja, wat, uh, wat mij betreft is Ajax natuurlijk in eigen huis uh, favoriet. De selectie slaat ook nog steeds iets hoger aan dan Feyenoord. Maar Feyenoord is wel echt, echt een team. En, en ja, ik ben heel benieuwd wat die, uh, wat die daar kunnen en of ze zich echt kunnen gaan mengen in de strijd van de titel, zou wel heel erg leuk zijn. De kans is, uh, is aanwezig natuurlijk als alles winnen de komende tijd. Zijn er nog andere grote belangrijke wetenswaardigheden die wij nu moeten weten? <laughs> nou ja, grote wetenswaardigheden. Wat is nog meer, Vitesse is natuurlijk interessant hè. Die hebben ze natuurlijk heel slecht geëindigd in, ja. uh, in 2012. Terwijl ze zo fantastisch zijn begonnen, moeten we het nu zonder boni gaan doen. Gelijk een hele lastige wedstrijd tegen AZ. AZ dat het juist weer heel slecht deed ja. in de eerste competitiehelft. Dus dat vind ik ook wel een hele interessante wedstrijd waarvan ik me voor had het Nou, welke kant gaat het op? Kan Vitesse ook meegaan doen? Ik las toevallig vandaag nog het stukje van René van der Grijp in de VI. Die zelfs hm. uh, zegt van voor mij is uh, Vitesse de titelkandidaat want die hebben vier exceptionele uh, spelers, hè, met uh, Jansen van Ginkel, uh, Boni uh, Reis, noemden die? Ja. Ja, dus ik, uh, ik, uh, ik, ik ben ook heel benieuwd wat, uh, wat Vitesse uh, laat zien en Twente, hè. Twente is voor mij ook uh, misschien wel de topfavoriet, want die hebben echt een hele goede brede uh, selectie, en zeker niet minder dan Ajax en, uh, en PSV. Dus uh... nee, ik wat interessant, ik heb er zin in. Wist je dat als AZ gelijk zou spelen tegen Vitesse ze dan 19 wedstrijden hebben gespeeld, met 19 punten? Ja, dat nee, is... nee, nee, zo paraat had ik het niet, maar ik geloof <laughs> je gelijk. Dat is toch, ja, in vergelijking met he? vorige seizoen is dat wel echt heel erg slecht hoor. Vorige seizoenen. Ja, ja, en ja, Vooral voor... Maar ja, AZ wordt absoluut. ook wel heel vaak leeggekocht natuurlijk hè. Kijk nu maar ja, Ze ben moeten telkens, telkens maar weer opnieuw beginnen, opnieuw beginnen, opnieuw beginnen. Daar hebben ze wel de perfecte trainer voor, want ik sla Gertje van als trainer echt heel erg hoog uh, aan. Maar ja, ook hij heeft het dit keer niet aan de praat uh, kunnen krijgen, tot nog toe. Maar weet je, dat is een trainer die is, die is zo duidelijk, die heeft zo zijn patronen en mm -hmm. de, die weet er zo'n team van te spelen Met zoveel automatisme, dat, dat, dat komt ook bij AZ nog niet goed. En dan nog even iemand die, denk ik, iedere dag in het uh, transfernieuws is, maar die nog geen transfer heeft gemaakt. En dat is uh, Wesley Sneijder. Ja. Want hij zou eerst naar Galatasaray gaan. Ja. Maar dat wil nou, Wesley hier niet. Dat hij daar niet naartoe wil, hè. Maar ja. dit, dit, ik bedoel, uh, anders had hij al lang toegehad. Nee, hij hoopt gewoon op wat beters. En hij wil gewoon graag naar de Premier League. Liverpool uh, zou zich hebben gemeld. Ja, ja, nou ja, ja, vandaag was ik weer dat, dat Liverpool dubt. Moeten we hem nou wel of niet nemen? Nou, ik zou zeggen pak hem maar, want die ja. jongen die is 28. Ja. Die kan echt nog wel uh, wat, die stekker nog, die, die zou op zijn top uh, moeten zijn. Als die er nog echt een keer volkomen gaan, ja, in Calatasserij, mooie club, leuk om naartoe te gaan. Maar het is echt een beetje lager. En, en uh, ja, Dirk Kuip gaat op zijn 34ste naar uh, Fenerbahce. Ja, zoiets zou Snyder uh, uh, Snijder misschien ook wel in gedachten. Ik denk dat... Uh, dat... Niet op zijn 28ste. Hey. Tot slot, dan is echt de laatste vraag die we gaan stellen. Jij je, je hebt wel veel sloten, zeg maar. Um, de vraag is namelijk, Frank de Boer heeft ik geloof, afgelopen woensdag of dinsdag laten weten dat hij graag ziet dat de oud-Ajaxide, die nu verspreid zijn over Europa, noem dan een Van der Vaart, en Huntelaar op, uh, dat hij zich die graag ziet terugkeren. En nu was, het toeval of niet, Huntelaar een van die mensen die zegt in een interview met een Duitse, Duitse blad, geloof ik, dat hij ja. graag wil terugkeren. Ja, alleen nu nog niet. Nee, dat klopt. Maar is dat niet de, de, de, de soort met filosofie van Ajax? Die wij allemaal niet weten. Dit zijn allemaal tussenjaren. En uiteindelijk heb je dan een hele goede, goede groep jonge talenten. En ja. de oude groep, dat is oude groep, de spelers die uit Europa terugkomen. En dan heb je opeens wel een hele goede ploeg. Ja, maar weet je wat dat altijd is? Hoeveel komen er daadwerkelijk terug? Dat en, is of waar. En hoe zijn ze dan nog, weet je wel? Dat, dat, dat is gewoon de vraag. Het is één keer natuurlijk het fantastisch uitgepakt in 95 met rijkaart. Uh -huh. ah, en als je zoiets weer uh, voor elkaar kan krijgen, dan is het natuurlijk hartstikke mooi. Maar ja, weet je, als je gaat kijken inderdaad uh, van de Vaart, Sneijder, Ayrtinga, uh, noem ze allemaal maar op. Er zijn zoveel ex-Axide die nu nog op topniveau spelen, als dat allemaal terug zou keren. Uh -huh. Met uh, wat jonge, verse talenten erbij. Ja, dan kan een heel sterk team hebben. Maar... Ik geloof er niks van hoor. Dat zal allemaal terugkomen. eens maar zien. en dit seizoen doen ze dat nog zeker niet. Bas, nee. mogen we je hartelijk bedanken. Veel plezier bij PSV Aangaan. zo meteen. Komt helemaal goed. En dan het is spreek koud, je... hoor. Ja, het is ijskoud. <laughs> en dan spreek je zo snel mogelijk weer eens, okay. Zellig. Oké, groeten. Dankjewel. Hoi. Gaan wij luisteren naar Save the World van studie Asmafia. En meteen naar dit nummer is Piet allesma aan de telefoon. Into the streets, we're You never sleep, never get tired Through urban fields and suburban life Turn the crowd up now Save the world van de Studies House Mafia. En uh, als het goed is, Toby die hangt wel alweer met Piet Pausma aan de telefoon. En uh, ja, hij gaat nu onder de. De muziek Ja, het is ongelooflijk. Dit is dus live radio, mensen. Toby die is nu aan het uh, bellen met Piet Pausma. Die wordt gek van mij. Oké, je gaat er nu En als het goed is, goedemiddag. Het is nog middag, Piet Pausma. Ja, goedemiddag, Toby en Karim. Um, ja, het is ongelooflijk, maar wij spraken jou vorige week jij voorspelde wat er zou komen en inderdaad, het is nog steeds ijskoud, er ligt nog sneeuw. Je zei ook, het gaat nog lang duren. duurder, en het duurt ook nog lang, want um, het weer op dit moment is zo dat het echt ijskoud is, hè? Ja, maar nou ja, goed, als je kijkt naar het delen van Nederland, dan is het nu flink koud. Volgens ja. ons in het Friese hebben we vandaag een temperatuur gehad rond nul en we plaatsen boven nul. Uh-oh. Oh ja, dat is niet goed voor de ijsseling. Dat ligt ook niet, nog niet zoveel ijs. En dan uh, gaat de winter dit weekend gewoon door met matige vorst in de nachten. Ja. Overdag ook flink koud. En we krijgen een krachtige tot harde wind. Mm -hmm. Ja, en dat betekent zoveel als een, een, een, een, een flink koud weertype. Zeker voor het gevoel. De gevoelstemperatuur komt morgen rond min 14. En, uh, zo. en zonder ook rond min 14 te liggen. Dus dat is, uh, gaat dan weg. Ja. Dat is, wel, dat is echt ijskoud. En um, ik heb nu op dit moment de pluim van vandaag voor me op, uh, op de kamer kun je die ja, vinden. Ja ja, ja, ja, ja. En ik zie daar dus ook in dat het nog kouder gaat worden. Ja, nou, ik vind dat prima. Die mm -hmm. pluim, Iedereen heeft het over de pluim, maar die pluim heeft nu al uh, een aantal weken op lange termijn het uh, helemaal niet goed gedaan. <laughs> en ik ben nog niet zo ver. Ik denk zelfs dat het uh, eind volgende week of volgende weekend wel eens warmer kan worden in plaats van kouder. Okay. En wij krijgen de komende dagen zondag vanuit het zuiden sneeuw, maandag sneeuw... ...dat kan dan 5 tot 10 centimeter worden in totaliteit. Ja, en als dat bij ons in Friesland op het ijs valt, dan hebben we een probleem als het gaat om, om tochten. Maar dat gaat natuurlijk voor landelijk. En je hebt vandaag al gehoord, er gaan meer ijsbanen dicht en open. Dus uh, het is al lang niet vertrouwd op het buitenwater, laat ik daarmee ja. beginnen. En we krijgen dus nog een matige vorst. Een weekend, na het weekend met sneeuw wordt het even wat minder koud. Mm -hmm. Na nog een paar flink koude dagen. Maar dus ben je het... daar nou mee bezig? Met uh, Elfstedentocht en zo? In, in nee, ik niet. Nee hoor. Nee. Uh, de media zijn er meer mee bezig dan niet. Nu hoor ik ook bij de media. Ja. Maar uh, ik, heb, uh, ik doe het lekker rustig aan. Ik heb nog geen Elfstedig gevoel en dan komt die ook niet. Nee. En het, het kan toch het zijn, want hier is het wel al echt al een paar dagen achter elkaar. Echt gewoon constant onder. Uh, Onder de nul. Uh, dat, omdat hier die sneeuw ligt, dat het hier natuurlijk veel kouder is dan in bijvoorbeeld het noorden van het land waar... Uh... Ja, klopt. Omdat uh, bij jullie een paar sneeuw ligt, krijg je meer uitstraling. Vandaar dat jullie ook strenge voorst hebben gehad deze ja. week. En wij daar niet aan toe gekomen zijn. En trouwens, de, de, de, de kracht van de sneeuw is nu ook bijna uitgewerkt. Op we dag nog niet, maar in de nacht wel. Ja. En uh, je, je, wat jij eigenlijk zegt is dus dat... De tocht die zoveel mensen graag willen hebben, dat, dat, de kans is wel, niet zoals het Consult en uh, weer online geloof ik zeiden, dat die redelijk klein is. Ja, die kans op een uh, LC-tocht is nog klein. En we zijn er nog lang niet. Als je kijkt naar vandaag, is er weer de eisen afgaande bij komen. Mm -hmm. Dus uh, uh, Ik denk dat als ze als, tot en met volgend weekend of na volgend weekend nog eens een keer een nachten streng piest, ja. dan kunnen we ze uh, verder gaan praten. Maar zover is het nog niet. En, uh, de voorspelde elfstedentocht op 25 januari, nou, dat is dan volgende week, volgend weekend. Dan kun je wel op die buik schrijven als het aan mij ligt? Nou is het ook zo dat de meeste elfstedentochten in februari worden gehouden, toch? Ja, maar het is net hoe deze winter zich gaat manifesteren. Want het is nog helemaal niet duidelijk of, het, uh, of, of wij volgend weekend nog wel in het winterweer zitten. Mm -hmm. En zo ja, hoe lang dat duurt. Maar wacht jij met de sneeuw van maandag en, uh, en dinsdag geloof ik, ook nog weer grote problemen met het verkeer, want het was wel even Ja hoor, ik, verwacht, ik verwacht zondag al grote problemen met het verkeer, en daarom zondagmiddag, avond en nacht en ook maandag de hele dag verwacht ik problemen uh, voor het verkeer met, uh, met de sneeuw, ja. Nou, dus dan zal dat wel weer het nieuws beheersen uh, de komende week. Denk ik wel. Wat <laughs> heb jij toch een leuk beroep eigenlijk hè? Zeker dat met dit heb. weer. Wat zei je? Wat heb jij toch ook een leuk beroep eigenlijk? Ja, nee, dat is ook zo. Dat is, uh, dit zijn best wel interessante tijden. Er gebeurt van alles. Wat ik altijd gek vind op een moment dat het sneeuwt, dan is het nieuws gaat over het weer. Het weer gaat over het weer en het sportnieuws gaat zelfs over het weer. Opeens gaat alles ja. over het weer. Want die buitensporten hebben ook te maken met sneeuw, ijs en uh, alles wat bij de winter hoort. Ja, klopt. Piet, mag je weer hartelijk bedanken voor uh, deze keer. Bij jullie, jullie heel veel succes met het programma. Dankjewel. Dankjewel. En we gaan naar een band luisteren met een toepasselijke naam. Het heet namelijk Snow Patrol. En dit is hun nummer Chasing Cars. We'll do it all. Everything. Said too much, they're not enough. If I lay here, if I just waste time chasing cars around If I lay here Nou loop je mij altijd, echt altijd af te zeiken met mijn. ja hoe noem je het De bruggetjes. Mijn bruggetjes. Ja, de bruggetjes. Maar deze was toch mooi? Wat doen We hebben dan het over het ja, weer. Deze ja, was maar. gewoon mooi. Kom op. Zo sluit je toch niet af met Pieter de Grote of bij Pieter de Grote. Oh, je wel hoor. Piet vond het zelf denk ik ook wel leuk. Ja toch? Ja. Altijd leuk om Pieter aan de telefoon te hebben natuurlijk. En in het tweede huur hebben we nog meer mensen aan de telefoon. Namelijk Frits Barend. Wel bekend van Barend en van Dorp. Wat al heel lang is gestopt. Maar Frits... Dus daar is je eigenlijk helemaal niet bekend van. <laughs> De jonge kijkers en luisteraars onder ons. Die zullen hem niet kennen daarvan. Uh, hij deed laatst mee met Your Face Sounds Familiar, geloof ik. En hij weet ook heel veel van wielrennen. Dat zou je niet zeggen, maar hij weet wel veel vanaf. Hij was een van die mensen die net als mij gisteren of vannacht, hoe je het ook wil noemen. om drie uur s'nachts zijn wekker had gezet en voor de TV zat. te kijken naar hoe Lance Armstrong. heel vak achter elkaar. yes, yes, yes, zei. En weet ik wat het leukste vind? Toen Armstrong dat steeds zei, toen dacht ik van. haha, Mart Smeets. haha, <laughs> Mag ik lachen? Ja, ik mag lachen. Want Mart Smeet was echt een van de grootste, ja, adolescenten van Lance Armstrong. En, uh... ja, maar Mart Smeet is dus een idioot, toch? Dit is gewoon, we, dit is gewoon een bewijs dat Mart serieus nooit eigenlijk serieus genomen had moeten worden. Nooit, gewoon oh, nee, ja, nooit. Gewoon nooit serieus had het moeten worden. Ja. <laughs> Klinkt heel raar als je dat zegt, hè? Ja. Ja, maar goed. Nee, maar Mart Smeet <laughs> is dus eigenlijk gewoon letterlijk, ja. Ja, <laughs> die is een idioot. Ja. Ongelooflijk hè, maar eigenlijk de hele wielerwereld. Want hij zei: Denken jullie nou echt zoiets? Zei hij van, Denken jullie nou echt als ik zeven keer de Tour de France win dat dat gewoon kan? Dat, ja, dat, dat is uitgesloten. Dat Hij toch eigenlijk gewoon gelijk. Hij zei, eigenlijk zegt hij gewoon zo van: Ja, wat zijn jullie al idioten geweest, joh. Dat jullie er ook nog intrappen. Je zag gewoon echt stom, dat zegt hij. Maar heb jij nou wat met wielrennen? Nee. Met de Tour maar de France? Ik Frans? vind dit wel geniaal. Heb je het interview überhaupt gezien? Nee, nee, maar, nee. nee, maar jij vertelt er nu een beetje ja. over. Ja, het was echt een, een... Ja, we gaan er zo ook even wat dieper op in, maar... Het was echt een interview uit Duizenden, Oprah... Die eigenlijk gewoon best wel goed interviewde... Ondanks dat ze geen sportkennis heeft natuurlijk. Maar het is wel leuk om te weten en te zien... Dat, dat iemand ook gewoon totaal geen spijt heeft... Geen geitje spijt heeft, zei hij ook... Van wat hij heeft gedaan. Nee, maar iedereen deed het, volgens mij. Volgens mij doet iedereen het nog steeds. Ja, en dus, ik denk ook namelijk dat nu Armstrong zich... Uh, ja, kenbaar heeft gemaakt dit gebruikte... Dat de kans groot is... Dat er nu ook andere wielrenners eruit gaan komen. Uit de spreekwoordelijke kast van de doping. Uit het medicijnlaadje. Um... Maar goed, daarover meer na het nieuws. Na het nieuws dat met begint... Fris Barend. Het nieuws met Fris Barend. Ja, die is het toch? Ja, maar niet bij het nieuws. Ja, maar na het nieuws hebben we Fris Barend. En dan krijg je er meer over. En daarna krijg ik ook Scream and Shout. Meteen na het nieuws. Zo gaan we gewoon het hele programma vast vertellen. Dan kunnen we naar huis gaan. Kunnen we gaan luisteren naar ons eigen programma. Ja, dat lijkt me goed leuk. Goed idee, hè. Aangezien wij. Wat hebben we nog meer? We luisteren toch sowieso naar ons eigen programma, want we luisteren gewoon naar onszelf. Dat is waar. We hebben koptelefoons op. Dat is waar. Dus we luisteren sowieso naar ons eigen programma. Dus eigenlijk doen we het gewoon in een soort van Twilight Zone zitten wij. Wat is een Twilight Zone? Nou, je hebt een iPad voor je. Ja. En een Samsung Tab heb je ook nog voor je en een andere Tab. Ik heb heel veel tablets <laughs> van allerlei verschillende soorten merken voor me om geen reclame te kunnen maken. Ik zoek het even lekker op. Ja. Wat vind je trouwens van dit achtergrondmuziekje? Ik vind het echt zo deprimerend. Het past er zo perfect bij. <laughs> Lance Armstrong. Een wielrenner. Met veel gezichten. Gaan we het hebben over herten? Over her ja, heb je het gelezen? Ja, mijn oma zei het. Ja, maar herten. daar hebben we het zo over nationaal. We gaan het, Ga het zo meteen hebben over herten. Ja, en over allemaal rare nieuwtjes. Want ze moeten toch wel een beetje lokaal blijven, hè? Ja. Het schijnt dat Bambi is geen signaleert. Oh. Eng, hè? Ja.